6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. De zeer zware storm heeft in het hele land voor problemen gezorgd vandaag. Ook bij het loodswezen bij de havens, straks meer vanuit Rotterdam. Eerst krijgt u het NWS-journaal van Mark Visser. Door de storm waren er ook problemen op de weg. Maar de avondspits die valt tot nu toe mee. Wel is het op de A1 drukker dan normaal... doordat de wisselstrook bij Muiden door stormschade is afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht ook problemen op de A2 bij knooppunt Holendrecht. Maar de bomen die daar dreigden om te waaien zijn inmiddels gekapt.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 Er zijn onder meer bovenleidingen gebroken en bomen op het spoor gevallen. Verwachting is dat het opruimen tot zeker na de avondspits duurt. De zware storm heeft ook in Groot-Brittannië en Duitsland tot grote schade geleid. In Groot-Brittannië kwamen 580.000 gezinnen zonder stroom te zitten. Drie mensen kwamen daar om het leven. Sommige belangrijke snelwegen werden afgesloten... en bijna alle treinverkeer naar Londen en in het zuidoosten van het land werd stilgelegd. Daardoor konden miljoenen Britten niet naar hun werk.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 Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alleen bevestigen... dat er in augustus een Nederlander in Egypte is gearresteerd. Een meisje van 17 uit Zeeland is overleden aan de gevolgen van mazelen. Het RIVM kan er verder maar weinig over kwijt. Het is een geval in Zeeland. en uh, Ik weet in ieder geval, maar veel meer niet... dat het uh, een meisje was dat niet gevaccineerd was tegen deze infectieziekte. Het meisje overleed afgelopen weekend. Het is het eerste dodelijk slachtoffer van de mazelenepidemie... die sinds mei in Nederland heerst.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 Nederland voldoet dit jaar niet aan de 3 norm en ook volgend jaar komt het tekort waarschijnlijk boven de vastgestelde norm. Vanavond en vannacht neemt de buiigheid en de wind af. Morgen zijn er zonnige perioden, maar is er ook kans op een buiweer? Het wordt ongeveer 13 graden. Ah, René Passet, vertel ja. <tijd> ja. de verkeersinformatie. Ja. Het is een beetje een rommeltje op de weg aan het worden. Door, uh, waarschijnlijk door een combinatie van slecht weer... en mensen die gestrande treinreizigers komen halen. Dat levert 175 kilometer file op. En die file staan dan vooral rond Amsterdam en Rotterdam. In de rest van het land uh, valt het relatief wel mee. Maar op de A1 bijvoorbeeld, Amsterdam-Amersfoort... Uh, bij Muiden al de hele middag file 7 kilometer. Omdat de wisselstrook daar dicht blijft. Het ziet er ook niet uit dat hij nog open gaat uh, tijdens de spits. En daardoor ook lange files op de A9 en de A10. Op die A9 niet alleen file voor knoppen Diemen... maar ook een hele lange file richting Alkmaar. Dus de knoppen het Hodendrecht en het Rottepolderplein 18 kilometer. Dat kost u zo'n drie kwartier extra, die file. Uh, de A1, Hengelo-Duitse grens. Daar is een ongeluk gebeurd bij Oldenzaal. Vijf kilometer, de rijstok is dicht. In Brabant problemen op de A2. Bij de afrit Valkenswaard van Eindhoven naar Maastricht. Zes kilometer file, twee rijstokken zijn dicht na een ongeluk. Nou, de A9 files heb ik al genoemd. Noemt. De A10 dus, tussen Geuzenveld en Knoop, het Watergraafsmeer, 13 kilometer file. En het is niet de enige file op de A10. Op de A28 zwollen assen. Een opvallende file bij de Afrit Ruinen, 5 kilometer. Daar zijn ze toch nog aan de weg bezig. En het treinverkeer ligt nog grotendeels stil in het noordwesten van het land. Inclusief Amsterdam en het noordoosten. Dus veel problemen voor treinreizigers. Hart- en ziellijst 2013.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 Zes minuten over zes is het de sterkste storm sinds 23 jaar vandaag. Zorgde voor rondvliegende dakpannen takken op de weg of erger, zoals bij deze mevrouw in Horen. Nou, vanmorgen met de storm was geloof ik windkracht 10. Ja, de boom tegen me eruit gewaaid en tegen mijn huis aan. En ook de loodsen in de haven van Rotterdam hadden ermee te maken... want met de helikopter iemand op een schip afzetten bij zware windstoten is te gevaarlijk. Joost Leenhouts is loodsen in de haven van Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Wat had het voor uh, gevolgen vandaag bij u? Uh, we zijn begonnen met een, uh, ja, wat schepen die hebben moeten wachten. Dat werden er in de loop van de dag natuurlijk wat meer. Uiteindelijk lagen ongeveer binnen en buiten 33, 33 schepen te wachten. En uh, daarna zijn we ook even eraf gegaan met de helikopter. Tussen nu uur of tien en twaalf hebben we even niet gevlogen... omdat het inderdaad, wat u zei, te gevaarlijk was. Ja, en, en met bootjes naar de schepen kon neem ik aan ook niet? Nee, dat kon sinds uh, zondagavond eigenlijk al niet meer. Dus de, dan gaan we, dat doen we wel vaker overigens... gewoon met de helikopter vliegen, laten we de loods aan een lijntje zakken. Maar als de wind al te gek wordt en dan vooral uh, rukwinden... dan uh, stoppen we daar ook eventjes mee, maar dat is... Meestal maar een paar uurtjes dat we dat doen. Ja, dus, dus de gevolgen daarvan die zijn niet al te ernstig als ik het zo hoor? Nee, schepen lopen wat vertraging op. Uh, moeten misschien langer binnen blijven liggen. Moeten op zee misschien even wachten. Maar een schip wat uh, dit soort weer op de oceaan tegenkomt natuurlijk... die verliest ook gewoon rustig één tot twee dagen in zijn schema. Ja, dus dat is niet zo erg. En inmiddels zijn, uh, zijn de loodsen wel weer aan het werk? De helikopter is weer aan het vliegen. We zijn om uh, 12 uur begonnen met vliegen. Um, de schepen die naar binnen kunnen, die zijn we naar binnen toe aan het halen. Er zijn intussen uh, weer twintig uh, loods aan het varen. En we hopen rond middernacht ook weer uh, met de bootjes te kunnen gaan beloodsen. Dus dan uh, hopen we dat het weer heel snel uh, allemaal opgelost is. Nou, mooi. Je, een paar uur vertraging. Dus Joost Leenhout uh, vanuit Rotterdam, dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Ja, de, bij de kust zag je de eerste gevolgen natuurlijk van de storm. Uh, Joris van de Kerkhof, die was op het strand in Petten vandaag. Uh, nou, daar werd ook wel genoten van de harde wind. En het mooie is... Het is nu minder dan anderhalf uur geleden. Die wind. Met de rug tegen de wind in, uh, naar boven lopen. Twee dames. Nou ja, heerlijk hè. Dinderig. Maar dat had u zelf ook wel door, of niet? ja. Nou, we gingen even kijken of er nog wat anders moed was. Maar, uh, niks gevonden? Nee, niks gevonden, geen boten. En nu, als hij zo thuis komt, open haard aan. Nou, een flesje wijn op tafel, dacht ik eigenlijk. En de verwarming al, hè. Ziet u hoe schuin u staat om te, tegen de wind ja, in te staan? Ja, nou, ik voel het ook vooral. Ja, je kan gewoon leuker tegen de wind, hè. En dan is het nu al minder, hè. Want het was nog even een tandje erger, hoor. Nou, dan gaat u die kant op met de wind mee. Ja. En u gaat tegen de wind in. Veel succes. Dan gaan we niet te veel en daar meneer met een fiets. Dat valt nog niet mee om op een slot te zetten. Maar hij was vanochtend zuid in plaats van zuidwest. Dat was het veel uur geweest. Ik ga nu een stuk langs het strand lopen. Ik ga lekker doorwaaien. Lekker doorwaaien aan het strand, zegt hij tegen de wind in. En Tussen de grijze wolken door is af en toe wat zon te zien, een beetje een regenboog. En het mooie is dan dat je de schaduwen van de mensen op de dijk beter ziet. Hangend tegen de wind in. De mensen die tegen de wind in lopen. En vrolijk fladderend met de wind mee. Als ze de wind in de rug hebben. En straks, als het helmgas weer omhoog gaat, is de wind gaan liggen. Ja, ja, ja. Net als dus van hout, hè. Uit de storm even uitkijken. Die honden hebben er minder last van. Ja, zeker weten. Maar daar was het helemaal niet... Uh... Ja, je bent ja, helemaal maar... naar beneden gelopen. Ja, maar een beetje een gezandstraat. Dus ik denk, gaan we weer even naar boven. Schade in de ogen. Ja, ja, ja. ga weer verder. Dan heb ik straks een beetje mee. Succes. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Straks meer nog over de storm vanuit Zuid-Laren. Eerst aandacht voor Zuid-Afrika. Want medewerkers van een gevangenis in de stad Bloemfontein... worden beschuldigd van marteling. Bewakers van het beveiligingsbedrijf G4S... zouden gedetineerde elektrische schokken hebben gegeven... en ze ook in elkaar hebben geslagen.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 Cabaretier Pieter Jouke gaat zo rennen in Carré in Amsterdam. tijdens een benefietvoorstelling. En hij hoopte op die manier samen met ook Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemont, Richard Goedendijk, Dolf Jansen. geld op te halen voor de stichting Cliniclounce. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een half uurtje geleden uh, geloof ik nog aan, aan het eten. Hè? Uh, is dat slim als je marathon wil rennen vanavond? Ja, ja je moet wel wat eten natuurlijk, anders dan, uh, dan is er geen energie. Nee, en, en wat was het? Pasta, hè? Pasta. Ja, pasta eten, ja, ja, ja. ja, ja. Want een uh, marathon in uh, Carré. Vertel even wat wij ons daarbij moeten voorstellen. Um, een fantastische avond doordat er een hele hoop uh, cabaretiers... om niet voor een goed doel uh, cliniclounge uh, een hele mooie avond te zorgen... en dan één gast die uh, op een loopband onder uh, warmtelampen ongeveer... Uh, uh, probeert een marathon te voltooien. En, en doen jullie dat dan uh, samen één marathon of uh, ieder één marathon? Nee, uh, het is de bedoeling dat ik de marathon uh, in mijn eentje ga lopen. Uh -huh. Dus 42 kilometer en 195 meter. Het uh, enige is dat ik, uh, ik ben uh, ziek geweest de afgelopen week, de afgelopen tien dagen zelfs. Dus uh, ik heb nog geen arts gevonden die zegt dat ik mag lopen. Maar ik ga wel lopen uh, sowieso. En uh, ik voel me op dit moment uh, redelijk goed. Dus ik hoop dat ik hem uit ga lopen. En uh, daar ga ik voorlopig ook vanuit. Ja, want, want je zegt ik heb geen arts gevonden. Want je hebt wel het gevoel dat je er nou ja, even nog met iemand over moet praten... voordat je eraan begint. Nou, ik, ik heb een aantal artsen gesproken... en die, die zeiden allemaal dat ik het niet moest doen. Ah, oké. Okay. Uh, er was één arts die, uh, die vond het wel oké. Okay, maar dat was een euthanasiearts. Dus dat? Was, uh... oh, <laughs> nou, je begint er in ieder geval aan. Uh, heb je, heb je ja. voordat voor je ziek was wel getraind ervoor? Ja, ik heb, ik heb ontzettend veel. En daarom is het ook zo, zo ziek dat ik uh, ziek, ziek was. Ja, is me aan. Maar en ik vertel, wat, veel, uh, wat, uh, wat, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Nou, ik, ik, in principe loop ik af aan de zondag loop ik de marathon in New York. En in de aanloop daar naartoe uh, heb ik natuurlijk al getraind voor een marathon. En uh, nu ook deze marathon dus. Dus uh, ja, ik, ik, ik, ben, ik, ik was er helemaal klaar voor. En is het je eerste dan? Nee, dat is mijn, ik geloof, vijftiende marathon lopen. Wow, dus je bent wel een ervaren loper, gelukkig dan. Ja, ja, ja zeker, ja. En, en, en heb jij ook een, een speciale band met, met kliniclans? Of hoe is dit tot stand gekomen dat jij dit doet? Nou, mijn band met kliniclans is gekomen doordat ik toen, toen mijn zoontje geboren werd, negen jaar geleden, toen was hij heel erg ziek. En, en toen is me duidelijk geworden, nou, hij was zelfs zo ziek dat hij had hersenvliegopstekening. En uh, dat betekent dat we dat het zo slecht ging op een gegeven moment met hem uh, de eerste weken... dat we uh, zelfs afscheid van hem moesten nemen en, en hem in onze armen kregen... en, uh, en maar hoopte dat het goed zou komen. En uh, dat is ook gebeurd, gelukkig. Hij, hij is helemaal goed gekomen en, en alles is nu helemaal goed. Maar dat is wel een periode geweest waarin je te veel in een ziekenhuis bent en te veel op een kinderafdeling. En daar heb ik wel gezien dat, uh, we weten allemaal dat volwassenen niet in een ziekenhuis horen... Maar kinderen doen natuurlijk wel helemaal niet. En tussen operaties en chemo's en allerlei dat soort dingen... door kunnen kinderen natuurlijk vaak niet naar huis. Maar je kunt ze wel even uit het ziekenhuis halen... door een kloon aan hun bed te zetten. En ze even geen patiënt, maar gewoon kind te laten zijn. En, en... vandaar dat ik dacht... nou, als ik daar iets aan kan bijdragen... ik kan mooi teruggeven wat aan mij gegeven is... maar ik kan tenminste mijn best doen. Nou, sterkte vanavond. Ik hoop dat je me uit kan lopen en, en dat, dat je gezond blijft daarbij. Dat zal ik, ik proberen. En sterkte allebei. ook in New York. Dankjewel, Pieter ja, dankjewel, Jouken. Hè. Goedenavond. Dag. Dan gaan we naar René Passette. René, de avondspits. Ja, die is bepaald nog niet voorbij, Lucella. Maar de problemen concentreren zich toch wel rond Amsterdam. Daar zijn echt enorm lange files. Omdat het openbaar vervoer daar stil ligt. Tenminste, treinverkeer, Dat merk je toch wel uh, terug in de filecijfers. En er zijn problemen met de wisselstrook op de A1... die al uh, urenlang dicht is. De langste files staan op de A9. Diemen ook maar. Eigenlijk in beide richtingen. 18 kilometer tussen knooppunt Hodendrecht en het Rottepolderplein. Uh, richting Diemen loopt hij zelfs door tot aan knooppunt Diemen. Uh, problemen zijn er ook bij Valkenswaard op de A2 Eindhoven-Maastricht. Er zitten vijf auto's op elkaar. De rechter, Twee rijstoken zijn dicht richting het zuiden. De file is opgelopen tot 8 kilometer. Maar de rijbaan kan wel elk moment weer opengaan. Straks de stormschade in Zuid-Laren. Nu de Waterboys eerst de Hole of the Moon. Het ging vandaag natuurlijk veel over de storm. Tot besluit van dit Radio 1 Journaal van deze avond gaan we naar Zuid-Laren. Daar is verslaggever Jeroen de Jager in drenthe is dat. Bewoners van een verzorgingshuis zijn daar geëvacueerd. Na een gaslek ontstond ook als gevolg van de storm. In Zuid-Laren hadden ook andere mensen last van die storm. Jullie zijn de vaste bewoners hier van de Prink, weet je? Of, uh... Ja, we zijn de, de straatmensen, weet je. we zijn gewend zo uit Groningen. Jullie zitten hier iets verderop in de, in de inrichting? Psychiatrie, psychiatrie, ja, drie, ja. Bier zit erbij. Exact. En jullie liepen buiten uh, vanmiddag toen die... Uh... Ja, het was heftig, heftig. was heftig, eng hoor, eng hoor. Waar liepen jullie? Gewoon zaten, uh, zaten op het bospaardje. In de midden van het centrum van Solaren, waar uh, alles behoorlijk op de kop stond. Was het gevaarlijk? Vertel Jazeker. Wat maakte hij mee? Echt een beetje eng. Ik ging een tak neer, net laatst als hij er bij de kant. ging een tak neer, net... net uh, 15 meter naast ons. Je hoorde maar. hem kraken of wat? Ik hoorde hem kraken, ja. Ah, ik ja. heb naar boven gekeken. Ik zag hem niet vallen. Maar ik vanaf op een gegeven moment dat het toch, toch wel gevaarlijk werd. Dus we ah, hebben je... maar even een sprintje genomen. En waar was dat? Was dat hier in het door? Dat was uh, in, in het bospad. Uh, in bosrijke omgeving hier in Zuid-Laren. Uh. Want je zou denken hier bij uh, in Zuid laren Dat is 1-0 Brink. Er staan heel veel bomen. Hier, hier ligt het ook. Moet we even hier, hier, kom eens even hier. Want alle tak naar tak hier, hè? ja, dan zijn er ook... ja, ja. nog ook... geen bomen. Ja, je, lag, je lag net bomen, je hele bomen hier. Ja, hier ligt er één boom uh, om ook. Die, is een beetje, die was verrot van binnen. Ja, die lag heb niet ik over, net even die, niet over de weg vanmiddag. Oh, die wel ja. op de weg. Ja. Heeft je het dus uitgezaagd of zo? Het was verder zeker hartstikke stil op straat hier. Ja, uh, leek staat uh, de stad op zondag. Ja. Groningen op zondag. Ja, het op. Ja. Ja. Ja. Ja, we zijn weinig aan toe te voegen. Groningen op zondag inderdaad. Het was een barboos weertje. Maar toch waren er de mensen die wel het initiatief namen om even de straat op te gaan. Hebben jullie bomen zien gaan ook? We hebben geen bomen zien gaan. We zijn wel zeven ongewaarde bomen tegengekomen. Dat wel. Ja, voor de rest toch wel een beetje om je heen kijken. Je voelt je niet echt op je gemak in het barboos weer van vandaag. Maar goed, het is weer voorbij. Het is weer voorbij, inderdaad, dank u wel. Zuidse Laren, verslag van Jeroen de Jager was dat. Uh, laten we ook nog even kijken hoe het nu is op het spoor... en wat we voor vanavond en morgen kunnen verwachten. Stan Hoen van de NS, uh, wederom goedenavond. Goedenavond. Ja, we spraken elkaar vlak na half vijf. Wat is inmiddels middelste stand van zaken? Op dit moment is het zo dat rondom Amsterdam... het treinverkeer mondjesmaat weliswaar weer op gang komt dat er volop geschouwd wordt en eh, dat betekent dat als het spoor veilig wordt bevonden door ProRail, dat wij daar weer kunnen gaan rijden. Dus dat hopen we ook nu te kunnen continueren. Maar het gaat mondjesmaat in het noorden van het land. Eh, daar is de storm ook later overheen geraasd. Dat, dat duurt het tot op dit moment nog wat langer. En maar rondom Amsterdam krijgen we treinverkeer een keer weer langzaamaan in de benen. En wat, wat zijn de verwachtingen voor uh, vanavond en morgen met het noorden? Nou in ieder geval vanavond zoveel mogelijk proberen om de reizigers gewoon thuis te brengen. Dat is wat we willen. Um, waarbij we zeker weten dat dat niet gaat conform de normale dienstregeling. Ook dat is een gegeven um, En mogelijkerwijs dat we ook morgen vroeg daar nog wat last van hebben. Maar de verwachting is in ieder geval dat het ons gaat lukken om de mensen thuis te brengen. En um, dat de dienstregeling pas vanaf uh, later vanavond en morgen in de loop van morgen weer normaal zal gaan worden. Ja, en, en heeft u het dan morgen ook vooral over het noorden van het land? Of kan dan ook het westen bijvoorbeeld en het Weet zuiden er nog problemen mee hebben? Dat weet ik niet op dit moment. Wordt op dit, dat weet ik wel dat het met mannenmacht gewerkt wordt... door uh, alle aanhangersploegen van Progril... om de doel zo snel mogelijk op orde te krijgen... dat wat we enigszins uh, terugkrijgen, dat bereden kan worden. Daar gaan we weer rijden, dus daar zijn we afhankelijk van. Stan Hoen van NS, dank voor dit uh, laatste bericht. Top, goedenavond. Goedenavond. Joep, goedenavond. dag. En uh, dan is het tijd voor Joost Eertmans avondspits avondspit ja. zo na half zeven. Joost, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Ja, de rechtse wervelstorm is ook onderweg... Uh, oh -oh. Nou, ja, ja, pas maar, maar op, door. hou je vast. Vrouwen en kinderen binnenlaan houden. Uh, nee, het, is, uh, het gaat eigenlijk om kinderen. En de vraag of het zinvol is om kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud, uh, Lucelle, om die te toetsen op van alles en nog wat. Uh, het CDA in de Tweede Kamer vindt van niet. En ik ben dat met, uh, met het CDA eens. En over, overigens ook een hoop wetenschappers die zeggen dat je een kind van 5 eigenlijk helemaal niet fatsoenlijk kan toetsen. Daar is het helemaal nog niet geschikt voor. Uh, slaan we niet een beetje door in de toetsgekte. Um, mag een kleuter af en toe ook nog een beetje een kind zijn. Dat, dat is het onderwerp van vanavond in Avondspits. Mijn stelling, stop de toets terreur op school. En dat zeg ik in uw half uur Gezond Verstand Radio... straks zo eventjes na half zeven. Michel Roch is erbij, Tweede Kamerlid van het CDA... en hoogleraar ontwikkelingspsychologie Paul van Geert... die doet mee aan de rechtse wervelstorm. die u nadert. Uh, we zijn op 0800 1121 te bereiken. 0800 1121, daar zit Peter... Peter, is er helemaal klaar voor. Duimen gaan omhoog. U kunt bellen en dan komt het lijntje vanzelf hier bij mij op het scherm. Hou je verstand dus op één. Ik spreek u heel graag in avondspits. Tot zo. Goedenavond, Autotaalglas. Ja, hallo. Kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft schade, begrijp ik. Nee, moet dat dan? Auto Autoruidschade. Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828.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 En in Noord-Spanje zijn bij een ongeluk in een mijn zes mensen om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond. De mijn ligt bij de stad Porto de Gordon in het noordwesten van het land. Die ontploffing ontstond waarschijnlijk door gasflessen in de mijn. De Spaanse steenkoolmijn is zo'n 700 meter diep. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. De storm is voorbij. Het is rustiger geworden. In Noord-Nederland en aan de Hollandse kust... staat nu nog een krachtige tot harde westenwind. Windkracht 6 a 7. En vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Enkele buien, vooral in de kustgebieden. De temperatuur daalt naar een graad of 9. En de wind die blijft uit het westen tot het zuidwesten waaien... en zal maar weinig in kracht afnemen. Matig en aan zee op het krachten tot windkracht 6 tot 7. Morgen is er een afwisseling van wolken en opklaringen. En ook trekken er enkele buien over. De wind blijft uit het zuidwesten waaien. En de kracht die verandert niet. Matig tot vrij krachtig windkracht 4A5. En windkracht 6A7 dicht bij zee en op het IJsselmeer. De temperatuur loopt op naar zo'n 12 of 13 graden. Woensdag is het droog met af en toe zon. Donderdag ook grotendeels droog. Maar daarna neemt de kans op regen weer toe. De temperatuur blijft op het niveau van zo'n 12 graden. ABB Verkeersinformatie. Veel files van de avondspits lossen nu geleidelijk op. Maar bij Amsterdam is dat nog niet echt het geval. Daar gaat het moeizaam. Omdat de spits er ook op de A1 dicht is. En omdat het treinverkeer rond de hoofdstad grotendeels plat ligt. Dus veel mensen zoeken toch een alternatief. En komen dan in de file op de A1 bijvoorbeeld naar Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer. En door die file op de A1 staat het ook hopeloos vast op de, de toevoerwegen. Zoals de A2, de A9 en de A10. Op de rijbaan naar Amsterdam van de A1 staat tussen Naarden en Muiden trouwens ook 9 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Amsterdam, tussen Vinkenveen en Knoopend amstel 8 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht ook trouwens een file bij de afrit Valken Zwaard 9 kilometer door een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. De A9, dat is ook hopeloos. Van Diemen naar Alkmaar, tussen het knooppunt holendrecht en het Rotterpolderplein, 14 kilometer. En de andere kant op naar Diemen, voor knooppunt holendrecht 8. En vervolgens op de Gaatsbedammerweg voor knoppelt Diemen nog eens 6 kilometer. De A10, al niet veel beter tussen de afrit Volendam en Knoop het Nieuwe meer, 15 kilometer. En de A10 Zuid zat ook vast tussen Geuzenveld en Watergraafsmeer, 11 kilometer. En dat heeft dan weer alles te maken met de A1. De spoorwegen kampen ook met grote problemen vanwege de storm, vooral in het noordwesten van het land. Inclusief Amsterdam dus en het noordoosten rijden nauwelijks treinen. 25 trajecten zijn getroffen door stormschade vanmiddag. De NS adviseert om naar alternatieve manieren van vervoer te zoeken. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Stop de toetsterreur op school. Ja, wie vroeger niet links was, heeft geen hart. Wie daarna niet rechts is geworden, heeft geen verstand. Welkom bij Avondspits van WNL. Wel WNL, 0800 1121. Ja, goedenavond, basisscholen zouden moeten stoppen... Met het afnemen van toetsen voor kinderen onder de zeven. Dat vindt oud-voorzitter van het CNV Onderwijs... en tegenwoordig Kamerlid voor het CDA Michel Roch. Hij heeft denk ik volstrekt gelijk. Een kleuter ontwikkelt zich in zowel sociaal als leerkundig opzicht iedere dag. En spelende wijs, zoals dat hoort, met vallen en opstaan. En het gedrag is dus heel grillig. Elke ouder weet daar alles van. Een toets is meestal een dagopname en daarom bijvoorbeeld al niet geschikt... om toe te passen op heel jonge kinderen. En daarbij, wat kun je nou meten bij een kleuter? Psychologen beogen dat deze testen nauwelijks van enige waarde zijn. Maar ja, het is een typisch speeltje van de politiek. Overal zo vroeg mogelijk bij willen zijn om ongewenst gedrag op tijd te kunnen bijsturen. Het idee van de maakbare samenleving. Helaas werken kleuters. ...kleuten ze daar niet aan mee. Stop daarom met de toetsterreur onder de zeven. Bel WNL 0800 1121. Ja, de lijnen zijn vol. Welkom bij Onderbuik FM, luisteraars. U bent er weer op uw vast adres voor opinie en debat op Radio 1. In 1996 was het de commissie Koonstermal... ...die een negatief rapport uitbracht over het testen van jonge kinderen... Wat zegt u, moeten we daar heel vroeg bij zijn, no matter what? Want dan kan je tenminste nog wat sturen of bent u het met mij eens dat we volslagen zijn doorgeslagen in het toetsen van onze... Kleine kinderen, 4, 5, 6 jaar oud. Het is geen enkele uitzondering eh, om dat te doen. En daar wordt ook wel gewacht van gemaakt. Scholen willen het eigenlijk zelf niet... maar worden weer gedwongen door de inspectie. En de inspectie die wordt weer op de huid gezeten door de politiek. En dan is het kringetje weer rond. 0800 1121 1121 Stop de toetsterreur op school. En op Twitter bent u welkom via een hekje eens of een hekje oneens. Mark Westerdorp zegt eens... maar hoe voorkomen we nou taalachterstand? En Jan Jacob zegt... Eerdmans laat een kind inderdaad gewoon spelen en kind zijn. En meneer Van Rest, onze oudste deelnemer aan het spel. Die zegt helemaal mee eens. Laat de kinderen op hun eigen manier het spel van het leven leren. Ik zie op lijn 1 uit Krimpenijzel hier aan de overkant van de rivier. De onstuimige rivier overigens vanavond. Mark van der Meulen. Goedenavond, Mark. Eh, goedenavond, eh, buurman. Buurman, je klinkt wat ver weg, eh, al, al zit je zo vlakbij. <laughs> ja, inderdaad. Ik zit nog bij Amsterdam in de file. Ik, denk het al, ik dacht het te horen. Ja. Vertel. Eh, ik... Ik ben, uh, ben het eens met de stelling, uh, mijn oudste is 6 uh, uh, de afgelopen twee jaar heeft ze al in groep 1 en 2 gezeten en ook daar worden toetsen afgenomen. Oké, okay, dat, dat gaat nog enigszins spelenderwijs, maar nu in groep 3 is het gelijk bam bam bam, uh, tot uh, november de eerste toets geloof ik. En de, de, de juf die geeft zelfs eigenlijk al een soort van uh, huiswerk mee ja. en de kinderen niet allemaal, maar kijk, je hebt altijd bolle maar de kinderen die gewoon al een beetje, uh, ja, nog niet helemaal met het tempo meteen kunnen komen... Ja. ...die krijgen meteen al een druk opgelegd en dat voelen ze. En onze oudste, die is daar wel gevoelig voor. Dus als ouders proberen we dat weer zo, zo goed mogelijk in te kleden... ...dat het ja. toch allemaal wel wijs ja. gaat. Maar ja, uh, we merken gewoon dat, dat die kleine, uh, dat, dat die de druk toch wel voelt. Ja. Um, en dat hadden wij vroeger helemaal niet. Ik kan me dat totaal niet meer herinneren. Volgens nee. mij hadden wij in, in klas 6 pas uh, de CITO-toets. De groep 8? Ja, dat was klas 6. Hè. Groep 8, denk ik. Ja, dat is de CITO-toets. Ja. CITO maar tegenwoordig gaan we naar onder zitten. Heb je daar overigens met docenten, uh, juffen en meesters wel uh, over gesproken in de klas? Uh... Ja, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Want aan het begin van het jaar, dat hebben we dus uh, begin september gehad worden de ouders uitgenodigd. Zitten we allemaal op die kleine stoeltjes ja. en uh, ja, dat is heus wel ter, uh, ter sprake gekomen. Ja. Alleen ja, het systeem nu zit nu zo in elkaar, dus we moeten met z'n allen de red race uh, moeten we lopen. Zo voel je dat. Dat is het. Ja. Dat is, het, is, het, is, het is gewoon eigenlijk een vol feit. Je kunt je er eigenlijk niet aan ontdekken of je moet je kind naar een heel andere school sturen waar ze daar misschien wel het lef hebben om daar uh, weerstand aan te bieden. Want mm -hmm. dat, volgens mij zijn er wel scholen uh, die, die ja? daar niet aan meedoen. Nee, want ik maar heb ja, heel veel scholen die, not, die, die daar dus wel aan meedoen. Dus ja, je kan bijna niet meer. Je kunt bijna niks anders. Hey en Mark, tot slot was het zo dat jouw de, de juf of meester tegen jou zei: ik geef je eigenlijk wel een beetje gelijk in, in je kritiek. Nou ja, ik zag het wel aan de blik. Uh, het werd niet met zoveel woorden gezegd, uh, maar uh, wel zo'n zo uh, uh, non-verbale communicatie van ja. Eh, het is niet anders en ze en, stond er ook niet bij te juichen, want de juf die heeft een klas van 38, dat ook nog eens hè. En gelukkig doet de klas het goed. Ja. En waarom? Omdat alle ouders zich ongelooflijk van bewust zijn en die kinderen dus ook nu al allemaal uh, heel goed in de gaten houden en bijspijkeren waar dat, uh, waar dat nodig is. Ja, dus precies. Uh, uh, het, school, het schoolwerk of het huiswerk dat is niet uh, zozeer eigenlijk voor het kind, ja ook wel, maar ook zeker voor de ouders. Kijk, de ouders die moeten heel alert zijn. De druk wordt opgevoerd. Ja. ja. Mark, de, de druk is echt aan alle kanten voelbaar. Dankjewel voor je belletje uit Amsterdam, maar tegelijk uit Krimp, want daar kom je vandaan. Dankjewel, een goede reis terug, Mark Joep. van der Meulen. Okay, Merci, u, u kunt erbij zijn, hè. 0800 1121, stop de terreur op school. Dat is mijn stelling vanavond. Wouter Kalden is ermee eens. Die zegt op Twitter een verschrikkelijk onderdeel van overregulering in Nederland. Ik spreek Eveline van Dijk en die komt uit Maarsen. Ook onderweg, Eveline? Ja, klopt. Uh, Hoi, Joost. Uh, ja, ik ben het oneens met de stelling. Ik vind uh, dat uh, je heel erg moet kijken naar waar zet je die toets voor in. Uh, ik ben uh, ervoor dat kinderen op jonge leeftijd getoetst worden. Niet zozeer omdat wij in Nederland de neiging hebben om uh, onderprestatie eruit te vissen. Maar meer omdat ik het zo belangrijk vind dat overprestatie uh, gedetecteerd wordt. Als je ziet uh, hoeveel kinderen hoogbegaafd zijn, hoeveel kinderen autodidactisch, ja. uh, heel veel uh, kunnen, ook op sociaal gebied um, uh, en waar dat niet goed gedetecteerd wordt... Uh, dat vind ik heel zorgelijk. En ik hoop dat dus uh, een dergelijke toetsing juist wel die hoogbegaafdheid ja. en wel die overprestatie... Nee. Uh, maar uh, ja. maar Evelyn je geeft heel duidelijk aan wat het nut van toetsen is. En dat denk, ik neem aan dat niemand dat in twijfelt. Alleen het punt is, kan je een, een geloofwaardige toets afnemen van een kind van vijf? Uh, dat denk ik wel. Uh, als je kijkt uh, wat daar voor uh, methoden zijn... Uh, nou moet ik je eerlijk zeggen, ik ben geen expert in de toetsmethode... maar ik weet wel welke methoden er ook in Amerika worden gebruikt. Uh, wat je, hoe je daarmee uh, op spelender wijze inderdaad... want dat vind ik heel belangrijk. En ik denk de druk, ook emotioneel, uh, voor een kind... moet je niet zodanig opvoeren dat het stress geeft... maar uh, vanuit... Uh, spel om uh, ja, te ontdekken wat een kind kan en wat ja. een kind niet kan. en Dat lijkt mij heel, heel zinvol. En dat doet men in Amerika, en... zeg je? Ja. ja, onder andere. Ja, zeker. Ja. Nou, ik toevallig ik ja. zo meteen een professor uit, en die zit ook in Amerika, dus die wil ik, die wil ik zeker even dat laat, dat ook, uh, ook laat, bij hem even toetsen om in het criterium uh, te blijven. Uh, maar Evelien, heb je ervaring ja. met kinderen zelf, je eigen kinderen, of niet toevallig dat, dat je zegt, daar ben ik juist uh, blij mee geweest dat dat mijn kinderen wel op. Ja, maar... ja nee, de eerste baby uh, zit nog in de buik momenteel. Kijk, die, dus, die wordt nog uh, niet getoetst. Niet... Nee. Nee, precies. Maar uh, vanuit mijn eigen jeugd um, ben ik pas uh, op hele late leeftijd uh, getoetst, uh, blijkbaar uh, hoogbegaafd. Als ik nu kijk naar hoe dat uh, eigenlijk gedetecteerd had kunnen worden op de basisschool, ja. uh, dat is één. Dat is één van mijn redenen. En de tweede reden is dat ik werk inderdaad met kinderen. En ik zie heel vaak kinderen die hoogbegaafd zijn, die niet uh, herkend worden in het ja. reguliere onderwijs. Uh, en uh, kinderen die zo zelfstandig en, en, en slim zijn, dat ze dat is... ja, ook zo goed sociaal zijn, harmonisch, intelligent. Ja, ja dat het de... er niet uitkomt. En dat, en, dat kan niet, zo, ja. en dat kan niet wachten. Want ik zeg, laat een kind ook een kind zijn. Ook hoogbegaafde kinderen moeten, moeten ook niet in een hokje gepropt worden, volgens mij. Van door, door, door nee. op een Russische methode. He, dat dat, dat nee. is natuurlijk de zorg. Zeker niet, zeker niet. Zeker niet. Nee. Nou, ik denk, die zorg is heel terecht. En daar ben ik ook vanuit de politiek blij dat die zorg wordt uitgesproken. Alleen, uh, hoe zet je die toetsing in? Ja. En uh, vergeet, nou vergeet niet... Ja. Ja. Ja. We zijn altijd zo op, op boven het maaiveld, ja, dat, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat altijd om van, ja, komt de ondermassa wel mee? Dat is precies. Nou, het ja. lijken mij goede vragen Eveline voor onze politicus, want die is ook in de, in de show. Dus die gaan we blijven luisteren met Eveline van Dijk. En dank voor je reactie. Eh, want wij vragen dit alles aan Michel Roch, die dit zaakje toch even op de wagen legde vanochtend. Uh, Michel Roch, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedenavond Michel. Ja, Goedenavond. Ja, goed, je spreekt. Je bent dus ook nog eens een keer oud-voorzitter van CNV Onderwijs, dus bepaald deskundig in de materie. En jij hebt het daarover gehad vanochtend in het AD. Je zegt, we ja. moeten eigenlijk stoppen met die volstrekte gekte uh, rond het toetsen van jonge kinderen. Nou, ik, ik omarm dat. Ik zeg, stop de toetsterreur op school. Um, maar misschien wil je het even toelichten. Je mag ook meteen reageren op Eveline, die het er niet mee eens was zojuist. Um, ja. Vertel. Nee, waarom ik uh, dit uh, heb uh, gezegd is eigenlijk, we zijn in Nederland volstrekt doorgeslagen met alles maar te meten, te toetsen en uh, te inspecteren. Uh, er is een totale controledruk op het onderwijs. Het onderwijs wordt daardoor ontzettend vormig. Kinderen van uh, vier, vijf jaar, Nou, je hebt het er met een aantal gasten al over gehad, die zijn ontzettend moeilijk te toetsen. Hun ontwikkeling is grillig. Het uh, is niet eenduidig waar ze in, in hun uh, ontwikkeling staan. En het is ook helemaal niet erg. We hebben namelijk hele goed opgerijde leraren, kleuterjuffen... die uh, weten hoe je zo'n kind uh, in die ontwikkeling moet bijstaan en moet stimuleren. Ja. Ja. En ik wilde eigenlijk vanaf dat wij al die onderwijstijd en al die onderwijsmiddelen... steken in allemaal van die CITO-toetsen en Teaching to the Test waar ik naartoe wil... Dat we weer gewoon aandacht hebben voor het leren op school. Ja, nou zegt dan Evelien en met haar natuurlijk ook velen die zeggen: ja, maar luister, we willen taalachterstand ontdekken, we willen ook overbegaafdheid ontdekken. We zijn er echt te laat bij als je dat maar laat verslonzen. Wat zeg je dan? Nou, ik ben het daar dus, ik ben het ermee eens dat we daar aandacht voor moeten hebben. Alleen de vraag is, is een toets hè, daar het juiste middel voor? Nou ja. Ik denk om twee redenen niet. Eén, we zijn er dus veel te veel mee bezig in de tijd en met de middelen van het onderwijs. En twee, de toets levert niet het resultaat op wat je wil hebben om dat te doen aan die achterstanden. Precies. Als een juf gewoon weer de tijd heeft om met die kinderen te kijken, te observeren hoe die ontwikkeling is, waar de achterstanden zitten, dan kan die juf dat ook gericht aanpakken. Dat is wat ze nodig hebben in ons onderwijs. Ja. En daar heb je niet testen en die toetsen voor nodig. Jij denkt dat de, de, de kwaliteit van de docent misschien wel bepalender is... dan een toets om te zien of je een achterstandskind in je klas hebt... of juist een hoogbegaafd kind waar je wat mee moet. Helemaal neemt. juist. Ja, dat Helemaal bedoel juist. je te zeggen. En daar moeten we dus, moeten we dus ook in investeren. We ja. moeten hoogopgeleide leraren hebben die weten ja. waar ze het over hebben... Ja. die hier goed zijn opgeleid op hoe is de ontwikkeling van het jonge kind. Juist. Dat moeten wij hier in Den Haag niet doen. Al die politici die daar niet voor opgeleid zijn... Dat moeten we de leraren doen die daar een opleiding voor hebben. Nou, ik ben het van harte met je eens. Ik ben echt blij met dit gezonde verstandsgeluid uit de Tweede Kamer, Michel. Want ik Kijk weet... Ja, nee, dat, dat zeg ik je eerlijk. Ik heb ook wel eens wat minder mooie dingen over het CDA gezegd uh, op de, ja, ja. in deze show. Maar dit, ik ben het zeer ja. mee, hiermee eens. Punt is wel dat de politiek altijd die heiligheid heeft van we moeten ja. op tijd. We moeten ze toetsen, we moeten weten. Ja. Die, die dringen zich helemaal in het leven van zo'n kleuter op. Um, ja. Dat gaat ver. En dat is misschien wel een beangstigende toekomst ook. Nee, en dat ben ik helemaal met je eens, uh, Joost. En dat is ook eigenlijk wat mijn bijdrage aan de hele onderwijsbegroting gaat zijn. Laten we, als we dat nou werkelijk willen met elkaar... eens een keer stoppen met inderdaad die heigerigheid, de waan van de dag... Laten we alsjeblieft eventjes gewoon een pas op de plaats maken. Ja. Eventjes wat, wat meer reserve vanuit Den Haag. En wat meer vertrouwen geven aan het onderwijsveld. Ja. Dus één stapje minder inspecties, minder regels en vooral ook minder toetsen. Nou, het klinkt goed. Het klinkt echt goed. Woensdag debatteert de Kamer. Je zei het al over de onderwijsbegroting. Je hebt volgens nog las ik steun van de SGP. Dat schiet niet heel erg op in het aantal zetels. Ga je... Nou? De Kamer Aan de andere kant, we, dat zou haast wel moeten dat ik de Kamer overtuig. Want in het verleden hebben we hier ook vaker discussies over gehad. En tien jaar geleden was er een ruime Kamermeerderheid. Ook van Partij van de Arbeid, ChristenUnie, D66. Uh, het hiermee eens, dus met CDA en, en SGP. Moet er een ruime meerderheid zijn. Okay. En niet alleen, ook die 1 van de A. Uh, de durf hebben om door te pakken en om zelf te leren beheersen. Ik hoop het. Michel Dock, dankjewel. Tweede Kamerlid voor het CDA. Zo meteen de professor uit Amerika. Die kijk, uh, gaan we eens kijken wat hij ervan vindt. Hans Jong twittert mij. Toetsen kan niet vroeg genoeg beginnen. Nog voor het kind geboren is. Namelijk met toetsen van de geschiktheid van de ouders voor het ouderschap. Ja, daar, kan ik ook nog, daar kun je ook een boom over opzetten. En Duke zegt mij helemaal mee eens. Waar wordt dat eigenlijk van betaald? Het zal vast niet gratis zijn. Ik zie nog mensen met veel eens binnenkomen op de lijn. U kunt u oneens er tegenover ...overstellen op 0800 1121, dat is een gratis lijn. Maar eerst Diederik Heij uit Oosterbeek. Goedenavond, Diederik. Hey, dag Joost. Hoi. Ik, uh, ik ben het ook eens, het wordt misschien een beetje saai... ...en uh, nou, we hebben we net wel een goede CDA-politicus uh, gevonden. Dat ik vond hem duidelijk, goed, had, uh, helder uh, en een goed verhaal. En ja. een ik ben het er helemaal mee eens. Zeker. Ik heb uh, twee dochters uh, van vijf jaar. Mm -hmm. En uh, die doen het heel makkelijk in dit schoolse systeem... ...dat we hier in Nederland uh, hebben... Uh, worden inderdaad getoetst op cognitieve zaken. En ja, die kunnen dat prima aan. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen... ik schrok er wel van dat er al getoetst werd. En dan zit ik... ik was de laatste keer in de klas... want ze waren jarig. Dan mag je als papa mag je in de klas meekijken. Mm -hmm. Dan zie ik wel van... jongen, jongen, wat wordt er allemaal van die kinderen gevraagd... Uh, uh, uh, wat ze moeten doen. En vooral de jongens die op vijf jaar geleden heel anders zijn... die hebben daar volgens mij heel erg moeite mee... met ja. dat klassikale, braaf, stilzitten... Ja. en toetsen is, uh, is daar denk ik ook een onderdeel van. Volgens mij krijgen wij de, de, de ontlading thuis ook uh, naar zo'n klas. Dat, heb je, dat is mijn ervaring tenminste. Ik heb ook een jongetje van vier nu... maar die, uh, die gaat behoorlijk tekeer als hij dan uit die klas komt... want dan kan hij eindelijk, eindelijk uh, een beetje spelen, bij wijze van spreken. Dat, dat, ja. wordt, dat wordt strak gehouden. Ja. Ja, nou dat is met meisjes, met meisjes heel anders hoor. Dus ja. Ik denk dus ook dat die beter passen in, in dat systeem. En met Misschien. overigens ook heel erg ja. gefeminiseerde basisschoolsysteem. Het zijn allemaal juffen, juffen, juffen. Mm -hmm. en, en dat moet ik dan nog even de, de, de, de dat Kamerlid van de CDA even meegeven. Wat hij wel goed zegt, die juf, en ook de juf van mijn dochters. Dat is wel echt een vakvrouw. En als ja. je bij haar op tien minuten gesprek komt... dan vertelt zij dus binnen die tien minuten... precies hoe jouw kind in elkaar zit. Ja, ja, dus ze is vertelt wel. ook over dat ze moet toetsen... en dat ze er heel veel tijd mee kwijt is. Dan denk ik, net als het Kamerlid... Laat die vakvrouw nou lekker gewoon uh, zich verdiepen Precies. in mijn kind. En ja. na, uh, de, mijn kinderen optimaal proberen te helpen. Want ja. dat kunnen ze veel beter dan welke politicus dan ook. Oké, okay. Diederik Haai, dankjewel. Hekje je eens hoor. Daarbij Dick van der Wateren zegt op Twitter... laten we vooral niet het voorbeeld van de VS volgen... bij het toetsen van peuters en kleuters. Die reageert nog op Evelien. Nee, als Kingma is het ermee oneens. Door te toetsen kun je kijken of de kinderen het juiste lesniveau krijgen. Door de druk die daarmee op de kinderen komt is helemaal niet goed. Uh, mevrouw, mevrouw Elvis, zeg ik dat goed, uit uh, mevrouw 1... Evis, denk ik, hè? uit Kerstrikum. Ja, Evis. Dag, zegt u maar. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het er helemaal mee eens, stoppen met dat getoets. Ik ben dus van oorsprong kleuterleidster. Ik ben dertig jaar directeur van een basisschool geweest... en ik heb er vreselijk tegen geageerd. Ja. Ik zie het nu met mijn kleinkinderen ook, dat een druk die erop wordt gelegd in laat een kind spelen, laat een kind kind zijn. En juist uh, van de kleuterleidsters die, die observeren kinderen. En die mevrouw zei, dan haal je dus de, de, de hoogbegaafden er niet uit en die gaan onderpresteren. Nou, dat is absoluut niet waar. Dat was misschien vroeger zo. Maar tegenwoordig heb je dus uh, zoveel observatiemogelijkheden en zoveel observatielijsten die je al in moet vullen... En wat op het moment zo heel belachelijk is... dat vroeger was het 1 oktober was de datum dat een kind naar groep 3 ging... of ja. naar de eerste klas. Nu is het januari. En dan moet je zelfs een kind, als, uh, als een kind dus wel blijft... dus na 1 oktober, dan moet je handelingsplannen gaan maken... om een kind klaar te maken ja, voor... Het ja, ja, ja, ja, ja. Gekker kan al niet. Gekker kan al niet. Oké, okay. maar mevrouw is het een helder verhaal. Ik ga gauw naar Amerika. Daar zit Paul van Geert. Hij is leraar ontwikkelingspsychologie momenteel in Boko Raton, Als ik het goed zeg, in Florida. Goedenavond, Paul van Geert. Goedenavond. Dag, meneer Vergeert, u zit in de VS en legt zich ook op dit onderdeel, denk ik van het toetsen van kinderen. Uh, kunt u mij een antwoord geven op de vraag: Moeten wij stoppen? Ja, dan nee met de toetsterreur? Ja, ik, mijn, mijn standpunt is dat, uh, dat het, uh, het, het punt van toetsen en de betekenis van een psychologische test. Dat dat ongelooflijk overgewaardeerd wordt, zeg maar, de betekenis daarvan. En dat, dat komt omdat we het idee hebben dat er bij die kinderen bepaalde vaste eigenschappen zitten. Zeg maar hun, hun kennis als iets vast. Of het feit dat ze excellent kunnen redeneren als een soort vaste eigenschap. En dat er zoiets bestaat als een instrument waar je dat mee kunt meten. Ja. Maar kinderen en zeker de hele jonge kinderen die, die zijn heel erg variabel. Uh, ja. Fluctueren van dag tot dag. Uh, exploreren allerlei dingen. En we houden veel te, te weinig rekening als we gaan testen. Met zeg maar, het, het dynamische en veranderlijke karakter mm -hmm. van wat er bij kinderen gebeurt. Is daar, dus ik, ja. ik, ik, ik vind dat al dat getest zeg maar, eigenlijk ook een, een fout signaal afgeeft. Is daar common sense over eigenlijk in uw, in uw, in uw vak, bij uw vakbroeders? Dat dat onder psychologen, ontwikkelingspsychologen wel een feit is dat, dat je dat niet moet doen? Nou, ik, ik denk dat, ben ik bang, een, een groot aantal ontwikkelingspsychologen toch erg voor test zijn. Omdat heel veel collega's in het vak toch uitgaan van, van dat idee van die vaste eigenschappen die meetbaar zijn. En, uh, en er, is, uh, er is een minderheid uh, waartoe ik behoor zeg maar, die veel meer kijkt naar, uh, naar individuele trajecten bij kinderen. En dat je daarop moet letten. En dat ja, ja. je moet letten op, op wat er gebeurt uh, tussen een leerkracht en een kind. Wat die allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Uh, dus uh, dus wij, wij vormen wel een uh, minderheid. Minderheid. Nou, ja, men men ja. kan zeggen, ja, het ligt niet aan, aan het test, testen zelf. Het ligt aan wat, hoe je test, zeg maar. Of je de juiste methode gebruikt. Ben. Nou, ja, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, elke leerkracht die, die met kinderen bezig is... Die, die is voortdurend aan het testen. Een test betekent ja. zeg maar een proef nemen. Dus een, een, een staaltje nemen van wat dat kind kan. En op basis van wat je dus voortdurend zit te toetsen... door, door een kind een vraag te stellen... ga je eh, dat kind uitdagen of laten exploreren of wat dan ook. Dus er wordt zeg maar in het onderwijs in die zin voortdurend getoetst. Maar dat, dat is een onderdeel van wat er ja. heel concreet gebeurt... Tussen die leerkracht en, en dat kind. Kon of ja. ouders en kinderen of kinderen onderling. Precies, dan werd die commissie Koonstam, heb ik al genoemd... die, die zegt vanaf zeven jaar, dan pas kan je een kind... een beetje normaal en goed toetsen. Bent u het daarmee eens? Nou, dat, dat heeft te maken met twee dingen. Het heeft te maken met, met de vraag of bepaalde zaken met kinderen al geconsolideerd zijn, zeg maar, dus een beetje stabiel zijn. En ten tweede, of ze, of ze heel goed begrijpen, zeg maar, wat, wat het betekent getoetst worden. Want, want we trainen kinderen eigenlijk op het, op, op, op getoetst te worden, maar. Ik bedoel, of je dus vanaf de leeftijd van zeven dan ook, zeg maar, allerlei uh, fundamentele kenmerken met die kinderen uh, kunt bovenhalen. Dat, dat, dat blijf ik betwijfelen. Ja. Oké, okay, Paul van Geert, zeer bedankt voor uw deskundig commentaar hier in de avond. Spits, hoogleraar in Amerika, ontwikkelingspsycholoog. Een oneens komt binnen op lijn 1. Christian Korban uit Rotterdam. Christian, avond, hi. Sorry. Vertel. Ja, ik ben, het oneens met, uh, ja hoi. ik ben het oneens met de stelling. Ik, ben, ik vind eigenlijk de volgende metafoor uh, daarvoor. Als je tegen legbatterijkippen bent, dan moet je niet tegen de overheid zeggen... verbied die kippen, dan moet je ze gewoon niet kopen. Met ja. andere woorden, als je tegen toetsen bent op school... waar ik ook valikant tegen ben... Uh, dan moet je niet zeggen, verbied die toetsen of doe dat anders... maar breng je kinderen naar een andere school... waar toetsen nou. en cognitieve ontwikkeling wat minder centraal staat... maar waar het veel meer gaat om het gehele kind. En dat is bijvoorbeeld op de vrije school zo. Dat... Nou, daar heb je niet dat gezeur van, van toetsen. Daarom heet het ook een vrije school. Zoveel mogelijk vrij van staatsbemoeienis... Ja. En dan heb, je, dan heb je niet een appel op de overheid gedaan... maar heb je het gewoon zelf opgelost als ouder... Want te zeggen, ja. nou, ik heb naar mijn kind gekeken. En ik vind toetsen minder belangrijk dan de gehele ontwikkeling van het kind... tot, ja. een, tot een persoon met een cognitieve vaardigheden zijn. Ik, ik vind een andere supermarkt binnenlopen vind ik wel iets makkelijker dan, uh, dan je, zeg maar, je kind van school halen. Want ik, daar, daar ben je toch ook aan verknocht. Dat is, dat is een bewuste keuze. Dan, dan ben je het niet eens met nee, toetsen. Zeg maar, Ach, dat is helemaal niet waar. Bewuste keuze mensen doen het gewoon omdat het is dichter in de school is. Ik vind nou, juist dat, dat, vind ik... dat je, he dat tuurlijk, je moet heel goed moet kijken naar wat, wat je kind nodig heeft. En als je daar goed naar kijkt, dan maak je de, de beginfout al niet. Voordat je zegt, hé, hey, wat wordt je eigenlijk veel getoet? Dan moet je dat bijvoorbeeld al weten ja de cognitieve ontwikkeling op die school het belangrijkste is. Oké, okay, Christian. de ontwikkeling van het kind. Je, je moet je eraan trekken. Misschien, ik heb trouwens vergeten te vragen, Michel Rog. Maar je zou je ook kunnen vragen. Je kan ook de toets weigeren. Ja, met CITO wordt dat lastiger. Maar anderen is dat misschien wel, wel te doen als, als ouders. Dankjewel, Christian Kooijman. Uh, okay, ik zeg Kaat Schreuders uit Wijk bij Duurstede. Welkom. Ja, goedenavond. Zeg, stop de toetsterreur op school. Ja, ik ben daar wel een voorstander voor. In die zin dat dat in de jonge jaren volgens mij minder kan... of minder in ieder geval niet zo nadrukkelijk hoeft te zijn. Want het kind zijn is volgens mij een belangrijk fundament voor de volwassenheid. En als je wil kijken naar het niveau van... Uh, hoe kinderen van school afkomen... dat heeft ook te maken met het niveau van de leerkrachten. Ja. En daar is ook nogal eens wat om te, uh, nou. uh, over, discussie over. Ben ik het met je eens, Kaat? En ja. Uh, ja, er zijn ook meerdere factoren belangrijk in het uh, kennisniveau. Oké. Okay. Kaat, en, uh, dank je. Ja. Uh, ja. We zijn het eens, meneer, volgens mij. Ik zijn niet van die koken. Dus dat wil ik toch nog wel even zeggen. Ja. Want ik ben het wel met de eens. Je kan als ouder, heb je heel veel invloed om de goede school te kiezen... waar jij met je kinderen het uh, okay. beste op, op aansluit. Maar ze moeten er wel zijn. Ze moeten er en zijn. En dat is niet altijd waar. Oké, okay, ja. Kaat. Dankjewel, Kaat Schreuders. Ze moeten er zijn. Dit is genoteerd. Tweets kunt u teruglezen op mijn, uh, op mijn stelling. Stop de toetsterreur onder de zeven op school. Mooie discussie vond ik, zeker. Uh, Peter van Gerven zegt nog... Ja, ik ben getoetst door CITO... Mavo bleek later had ik een IQ van 143. Een fantastische toets, zegt ze. Nou, tot zover het verkeer van rechts. Straks op deze zender Kunststof met zanger en acteur Tony Neef. Presentatie in handen van Jelly Brouwer. Na nou, het nieuws volg ons dus op Twitter. Als je wilt, mij kan je volgen op Aperstaartje Eerdmans. En morgen is uw roeptoet weer vanaf half zeven hier op Radio 1. Wat, wat mij betreft voor nu namens Jan, Peter Richard. Een heel fijne avond en graag tot morgen.